Vier uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-shop. Geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen, al dus Rutte en Koenders in de verklaring. Ze zeggen daarin verder dat potentiële terroristen misbruik kunnen maken van asielprocedures. En het is een taak van de Veiligheidsdiensten die mensen op te sporen. Koenders had gisteren al gezegd dat hij bezorgd is. Maar regeringspartij PvdA, GroenLinks, d 66 en SP wilden een ferme veroordeling door de premier zelf.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 plaatsen hier in Sanford. De zevende editie van Raadje Plaatje. En het team van CFM heeft weer uh, een schitterende overwinning uh, gehaald. 20 punten verschil op de nummer 2, Dat is nogal wat. En uh, vast en zeker hadden de heren en dames van het CFM-team deze ook goed. Je hoorde Men van Men en Haha, Zet de Clown. Het is vijf uh, over vier. Het derde uur alweer, Robert jan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 We zijn de captain uh, van het uh, CFM rijke plaatje team, Janus Parson. En hij was best wel een beetje zenuwachtig van gisteravond, maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En toen draaide ik ook deze plaat trouwens, daar kwam ik erop. De Single Nervous. dat was Kevin James. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, we zijn uh, eigenlijk anderhalve minuut uh, te vroeg op het Jan. Niet helemaal uh, volgens een uh, strak tijdschema, maar goed.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 Voor de eerste Grand Prix en we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe Max Verstappen het dit jaar gaat doen in de Formule 1. De meisjes hebben het ook op deze zondagmiddag heerlijk naar hun zin. zien die Cindy Lauper and girls just wanna have fun. Ja, de heren van ST die hebben het gisteren trouwens goed gedaan tegen IJmuiden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 Dan kun je ze lekker meedoen met deze van de Kids from Fame en de Star Maker. Je hoort hem uh, bij CFM. Ja, zo so dadelijk het uh, dier van de week. Maar die is nog even één plaatje. He. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM oh, oh, oh, oh, oh, oh. Text TV op kanaal 45. Oh, oh, oh, oh. Ja, CFM TV uh, kan je 24 uur per dag zien. En kijk je digitaal via SIGO, dan uh, ga je naar kanaal 40.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 So oh.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 We'll mm -hmm.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 was er weer een, uh, Albert Jan. Weer zo gevoelig, hè? Nou. Ja. Nou, nou, nou, nou, nou. No. Ik zou zeggen. De bom is gebarsten. Ja, daar komt hij aan, hoor. Hier is uh, Stef Horn. Ik heb van niemand zo gehouden.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 Over en uit. Je hoeft niet te janken. Dit is mijn beugel.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 Tervoor, hoor, ja. En de bom is gebarsten uit het gedicht van de dag. Nu is alles anders. Ja, dat past er dan wel uh, behoorlijk goed bij. Uh, Albert ja, Ik, ik kreeg uh, gelijk een appje van mijn vrouw. Gaat het niet over ons, hè? Oh, oh, nee, maar is. Nee, nee, maar nee, is. nee, dat komt helemaal goed hoor. Ik ga hem wel in de gaten voor je. <lacht> nou, we gaan naar Pieter Cabriel nog een keertje voor je draaien. Wat rustiger met die herrie. Piet hoor je? in de Solsbrugel. Laten we maar snel wegdraaien, Albert-Jan. Het zit er alweer op, deze uitzending. Deze toch wat, uh, ja, de, niet al te mm. mooie zondagmiddag. Nee, beetje nee, nee, maar we zaten grijs. lekker binnen. Dus, uh... Wij zaten lekker binnen. Dus... Ja, toch? Kogeltje helemaal, helemaal goed. Dus uh, ja, nee, weer drie uur Zandvoort op uh, zondag. Ja, en uh, volgende week zijn we er weer op uh, zaterdag. Uiteraard. En dan komt uh, onze enquête.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 Website van CFM, uh, ik denk dat komt wat aan het ja, nee. al maar nee hoor. Social media. <laughs> ja, ja. Bedankt voor het luisteren en een fijne zondagavond. En tot uh, de volgende keer. Dag. Something doei. doei. Things, in things turn out for the best.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 About your scene, give the audience a grin, enjoy it it's your last chance at the hour. So we'll always look on the bright side of death <whistles> uh, Just before you draw your terminal breath <whistles> Life's a piece of shit when you look at it